Het is drie minuten over vier. En je luistert naar 4-7 hier op, uh, op Radio 1. Ik zat uh, gisteren... Uh, gisteravond, zaterdagavond... zat ik te kijken naar uh, een programma. En dat programma heette... Uh, Nick tegen Simon. En daarin streden... Nick uh, streed tegen Simon. Maar, en uh, dat Nick en Simon... zijn dan van het duo Nick en Simon. Leuk programma. Niks meer aan doen. Alleen toen zette ik verder... Uh, en toen zag ik op RTL het programma Ik hou van Holland. En dat bleek, dat is echt exact hetzelfde programma. Dat is zo vreemd. Op, op uh, Nederland 1 was dus Nick tegen Simon. En op RTL 4 was dan uh, Jeroen van Koningsbrugge tegen nog iemand. Ik weet niet meer precies wie. En het werd gepresenteerd door een vrouw. En er waren twee balies. Uh, en in het midden stond dan die vrouw die presenteerde. Die stelde vragen. En uh, de team Nick en Simon en Jeroen van Koensbrugge en die anderen, die hadden nog iemand naast zich staan. Als een soort van teampje. En ze moesten allemaal dingen doen. En soms gingen ze ook weg uit de balie om een liedje te zingen. En dan was er ook nog, moesten ze vragen beantwoorden over liedjes. En vervolgens werd dan uh, dat liedje gezongen door een live bandje in Het was echt exact hetzelfde programma. En ik kon alleen maar denken, waarom maakt, uh, waarom wordt er, als je ik hou van Holland hebt. Waarom wordt er dan nog een keer Ik hou van Holland gemaakt? Alleen al met een andere titel. En eh, nou, toen ging ik kijken van hoeveel mensen daar nou eigenlijk naar kijken. Bleek dat er ook nog echt bij meer dan een miljoen mensen kijken... naar het exactzelfde programma wat er al was aan de andere kant. Terwijl op RTL 4 ook meer dan een miljoen mensen denken... nou echt, ik kon er echt niet met. En toen ben ik mag geslapen en toen dacht ik weet je wat... ik meld het eventjes. Misschien zijn er mensen die daar gedachten over hebben... hoe dat nou eigenlijk gekomen is. Dat, uh, dat er zoveel van hetzelfde op is. Dat is uh, altijd uh, een klacht, daar wordt altijd veel over gesproken. Natuurlijk we veel van hetzelfde op televisie. Maar in dit geval was het ook echt daadwerkelijk zo. Uh, goedemorgen, het is uh, inmiddels vijf minuten over... Ah, oh, het is vijf minuten over vier. Wacht even, ik moet heel even wat klaarzetten. Want uh, er gaat toch wat gebeuren. Ik weet niet precies uh, hoe het kwam dat het zo lang heeft kunnen gebeuren. Wacht even, we moeten heel even wat opzoeken. Anders uh, doe even wat voor jezelf. Ah, uh, oh ja, kijk. Het is uh, lang geduurd. Maar het is weer gebeurd. Dag daar het is. Heel Daar is Kees! Kees, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Man, man, man, man, man, waar ben jij geweest? Ja, maar die onderwerpen, soms kan ik er helemaal niks over zeggen. Ah ja, dat heb je. Ik zo Ik Ik dacht, uh, ik dacht jij, hebt, jij, jij weet van alles wel wat? Nee, nee, ik zo. Nee. Nee, maar dat, dat, ja, dus soms dan, dan heeft, heeft het niks met mijn leven te maken. Maar dus, nee. uh, vandaag wel, dus dan kan ik even bellen. Ja, ja, ja. Hey, twee dus, dingetjes. Hè. Eerst even, voordat we, we gaan het straks even hebben over de lente ook en zo. En, ja. uh, maar eerst even, heb, kijk, ken jij dat programma Nick tegen Simon? Heb je dat gezien wel eens? Ja, maar dat is toch al even geleden? Nou ja, nee, dat is. werd, werd gisteravond uitgezonden. Uh, ja, nou, nou, nou, ik heb gisteren een stukje gezien. Mm. Dan stond hij, volgens mij is dat Simon, die stond heel erg te omhelzen met een meisje. Terwijl die volgens mij uh, getrouwd is. Ja, dat maakt het natuurlijk niet maakt uit. dat ah, is televisie uh, of Solomon en morgen daar bij de televisie. Moet je, moet je dat thuis allemaal weer uitleggen? Of, <laughs> ja. of je zegt, dat is allemaal toneel of zo. Ja, maar ik, ik, ik begrijp niet zo goed waarom dan hetzelfde programma nog een keer gemaakt moet worden. Terwijl dat gewoon echt letterlijk op hetzelfde tijdstip al gemaakt wordt. Door iemand ja, anders. Ik, ik vind het zo vreemd. Ik, ik uh, heb het wel een beetje gehad in zulke programma's. Ja. Yeah van die gezelligheidsprogramma's. Uh, ja, want ja. ik heb vanavond dus naar een. Uh, die heb jij niet gezien, want te lag waarschijnlijk te slapen. <laughs> ja. Vicky en Christine in oh, ja. Barcelona. Vicky Vic en Christine bij Barcelona. BNN. Ja, leuk. leuk film toch? Ja, ik word, uh, ja, ben een enorme fan van BNN. Daar was een leuke film. Ja, ja, ja, ja. ja die, ik had hem al een keer eerder gezien. Uh, er zit ook mooie soundtracks erbij. Hij is, heel, hij is kort geleden gemaakt, Neen, uh, 2010 of zo. Ja, Woody Allen heeft hem gemaakt, geloof ik. Uh. Echt waar. Uh, ja, volgens mij is het, een, is, het een, is het een Woody Allen film. Ja, ik vond, ik vond hem super. En kwam jij ook, want dat heb ik altijd bij Vicky, Christina, Barcelona. Ik kwam altijd wel in de, in de, in de lentesfeer. Heel erg. Ja. <laughs> en, en ik heb ook die plaatsen opgeschreven in Spanje. Maar volgens mij, als ik daar kom, hebben ze net die locaties gefilmd die het allermooist zijn. En dan is het <laughs> toch net weer iets anders, dat ik het... Uh, Anders ervaren. Ik, ik, ik denk als jij daar komt, dan, ze, dan zul je net zien dat ze net aan het verbouwen zijn en uh, net overal stijgers neer hebben. Van die, het ook niet lukt. Van die ja. grote flats en zo. Dat ja. hebben wij dan weer. Ja. Ja, ja, of nee, we dan nee. naar hun kost komen of waar dan ook. Ja, dan is <laughs> ja, dus het zweertje snel weg, inderdaad je. Ja. Ja. <laughs> maar, maar, maar ik vond, ik heb ja mooie actrices. En ja, die vent was ook hartstikke mooi. En, uh, ik weet niet hoe ze heten, maar dat het was, het was echt machtig. Ja, ja, ja. ja. ja het was wel heftig. Heftig veel. Goed dat ze die nog een keertje uitzonden wil. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, maar ja, nou, dat doet BNN dan. Ja. Nou ja, ik zeg ook niet dat, dat, dat, dat alles wat BNN doet, dat dat meteen goed is. Maar ik vond dit, zo, ik vond dit wel echt heel raar. Omdat er ook. Ook omdat het een programma wat gemaakt wordt door de publieke omroep... En een je natuurlijk op glad ijs altijd... maar dat, doel, da, dan hoef je toch niet iets te maken... wat de commerciële omroep ook al heeft gemaakt. Want dat dat, dat bestaat dat is er dan al. Dus dan vind ik het wel vreemd dat je dat dan nog een keer maakt. Dat is een beetje alsof... alsof... Nee, maar hoezo? Oh, oh, oh dat van uh, Nikke Simon. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, nee, omdat... ja maar ja, dat, dat, dat mis ik. Dan schakel ik gewoon door. Dat vind ik dan Terwijl zelden als... Ik, uh, die oh. dingen die de Trost nu maakt, uh, gek genoeg... Uh... Hmm. Die vind ik wel heel leuk. Dan maken ze even een nieuw uh, nummer. Dat is nu ook weer een nieuw programma. Ja. Dat vind ik dus heel leuk. Oh, met Alibé? Uh, en met... Maar, maar ik, waar ik eigenlijk over begon te vertellen is met Jan Smit. Dat mm -hmm. vind ik dus ook best wel leuk eigenlijk, ja. weet je wel? Nou, het dan, is een dan, hoop onzin, maar... Uh... Ja, dat, maar dat geeft het niet. Want ik hou ook heel erg van onzin. En ik vind ook ja, echt dan dat... dan dat... met plezier naar. Ja, ja. En en dan nou, hebben we zo'n nou, rol die jongens. En ja. denk ik, ja, ja, was ik maar één van die jongens die ja. daar uh, nu zo rondliep. En uh... <laughs> ja, ja. ja. Lekker op vakantie met Jan Smit, dat wil iedereen Nee, dat ja. vind ik ook wel. Nee, dat, dat, dat zijn ook leuke programma's. En dat worden ook... Er moet ook veel entertainment zijn, ook gemaakt door de publieke omroep. Alleen, maar het zou dit ook was raar... voorgerecussieerd weer. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Met Katja Smit was het natuurlijk. Ja, en, uh, ja, ja. Daar mag ook iedereen aan zitten. Dat lijkt me ook niet zo lekker voor de uh, vriend. Maar, nee. uh, ja, nou, ja zo, zo zit ik dan te ja. denken. En denk ik, ja, maar ze zijn toch serieus getrouwd met mijn kindje? Nee hoor, uh, dat gaat gewoon lekker door zo. Maar dat is. Dat is gewoon puur toneel. En zo zie ik het dan. En daarom vind ik het ook niet leuk. Nee, nee, nee, ik heb hetzelfde. Ik heb dezelfde. Nee, dat vind ik ook. Hé, hey, de, de lente. Uh, ja. Ik had het wel een beetje vandaag. Gisteren, zaterdag. Ja, wel, dat was prachtig. Dat was toch mooi, uh, toch? Ja, nou, uh, ik maak mijn eigen film mee. Mijn moeder, die is. Uh, uh, 7 en, nee, 78. En die woont nog steeds op een boerderij. Ja. En. en in het voorjaar is het land, het weiland gemaaid, is het hooi eraf. Ja. En dan lopen daar lammetjes, soms ze nog een aantal schapen. Nou, dan zitten we daar een beetje op terras te kijken hoe die schaapjes lopen te Nou, dat is één grote belevenis. Ja, ja en, en, dan, en dan is de lente echt begonnen natuurlijk als het, uh, als het gras ja, eraf en was. en dan hebben we dat dan binnen handbereik, zullen we maar zeggen. Ja, lekker is dat hè. Ik vond het vroeger ook altijd mooi, ik woonde dan uh, aan een uh, kanaal en uh, achter dat kanaal waren dan de weilanden. En uh, je wist al, als de lente begon, dan, uh, dan rook je het altijd al, want dan uh, gingen de boeren gieren. Ja, ja. Nou, nah, echt niet. joh. Is... Hooi uh, uh, ruikt lekker. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, zeker, want al je kleren gingen er ook naar ruiken, voor je ja. gevoel. <laughs> en dan kwam ik dan al in Almelo, een grote stad, en uh, ja. voor mijn gevoel roken alle kleren naar stront. Ja, maar uh, ja, en uh, ik moet ook zeggen, ja, lammetjes zijn natuurlijk altijd mooi, ja. maar vooral als uh, uh, als je vier uur in de laminade hebben gelegen, dan is het helemaal heerlijk. Ik vind het ook lekker hoor, vlees. <laughs> dan mag je toch een beetje. Ja, dan, ik, nee. ik voelde me al wel aankomen. Ik op, amper vlees. Ja, uh, ja ik, is dat zo hè? Ja? ja, ik hou er helemaal niet van. Dat uh, is ook niet nodig ook. Hè. Je hoeft ook niet zo te vlees te kon Ik die het even niet laten liggen. Heel <laughs> goed. Hey Kees, ik ga je weer hangen. Ik vond het leuk dat je weer een keer belde. Ik bel binnenkort weer. Heel goed. Een goede onderwerp zoeken. Liefst over een. Uh, dat ik een verhaaltje uit mijn verleden kan vertellen. Ik ga het opschrijven. Iets met uh, de jeugd, vroeger, verhalen, ja. herinneringen, anekdotes. Leuke vriendinnen en <laughs> dat soort dingen. Dat soort dingen. Heel goed. Ga ik daar nou op zoek. Oké, okay, dat Luc. Dag Peter. Heel goed, doei. Doei. Uh, even kijken, we hebben het over de lente. Als je daar zelf iets over kwijt wil, gewoon even lekker praten over de lente. En je een beetje lullen over de tv-programma's, vind ik ook leuk hoor. 0801 121 121 laat van je horen. Uh, Peter, goedemorgen. Hey, hallo, hallo. Hoe is die jongen? Goed. Hoe is je wintersport geweest? Ik, vind, ik ben een manier op wintersport geweest. Nee joh, ja, ja ik hoorde allerlei verhalen. Nee, normaal ben ik op wintersport, maar ik had een klauw gebroken. Hé, hey, had je hem? Wat was er gebeurd dan? Nou ja, ja, gewoon op weg naar het vriendinnetje, s'nachts om half twee, oudersavond, opnieuw. Mm -hmm. En dan gewoon met een leeffietsje ongelukkig terechtkomen. Mij. Dus jouw jaar begon uh, verschrikkelijk slecht? Nee, hij begon hartstikke goed man. We hadden een knallend uiteinde en gepast. Uh, maar daarna is er wat leuks gebeurd. Wat, wat dan? Ja, in het gips kwamen we een hele lieve buurvrouw tegen. En die zegt, hoe gaat het Peter? Ja, ik zeg, hartstikke leuk. Dus op een gegeven moment had ik iets gekocht voor een, uh, ja, omstandigheden. Papa en mama, die waren, pa was jarig, 23 uh, januari. Ik mm -hmm. denk, nou koop een leuk uh, potje met uh, Jacint. Oké. Okay. Nou, ik zet het ze op het graf neer. Dat gaat hij door, want ma had al wat anders gekocht. Maar ma was 87. En een beetje dementerend. Ik denk nou, wat je, wat plaatsen bij mijn lieve vriendin hier hier vijf meter verderop. Hm. Dus ik kreeg een even, Met een mooie doelzapje erbij. Nu kan de lente echt beginnen. Maar oh. het was glad in de straat, dan lag deel. En nu is de lente echt begonnen. Dus op weg de 18 maart hoop ik gewoon 57 te worden. En is mijn lente toch weer goed begonnen. En ja. het jaar ook. Want, want is, het, is het nu ook je nieuwe liefde? Nou, dat hoop ik wel, dat hoop maar je. dat geeft even zijn tijd. Nou, ja, dat, dat moet, dat moet dat, ook een beetje. Je, moet je een gaat beetje groeien. niet over één nacht ijs, je gaat over een paar weken ijs en ja. sneeuw. Ja. ja, bij mij ging het, toen ik bij mij ging het echt over een paar jaar ijs en sneeuw hoor. Nou, ja, leuk, <laughs> leuk, man, leuk. Ja, maar dat heb ik ook wel schat bij de oude liefde. Als ik het over Suraja hoorde de afgelopen uur. Ja. Dat gaat zo, joh. Ja, ja dat is ook zo. Hé, hey, maar uh, uh, jij bent, uh, zit dus wel met je hoofd in de, in de lentesferen inmiddels. Ja, maar ja, normaal ben ik aan het werk en dan rijd ik uh, midden in deze nacht op weg naar Schiphol toe, uit leiden vandaan of uit de omgeving. Wat doe je dan? En dan, met dan pak een chauffeur. ik een koffie bij Hoofddorp, weet je wel, richting uh, het Leidse dorp. Mm -hmm. Ja, en dan hoor ik jou weer overgaan en al nul verhaaltjes van hoe het geweest was met ja. rij daar en leuk. De... Maar uh, ja, leuk man. Ja. Leuk programma. En waar en, uh, ah, en... hey, kan jij, jij iets voor me opzoeken? Wat, wat, wat mij het meest fascineert is gewoon met alle negatieve berichten over uh, ellende van Utrecht. Morgen speelt Feyenoord, nee vandaag, ja. tegen PUV. Klopt. Maar ik ben een vervent rugby fan. Oké. Okay. En ik heb een uh, maatje van mij afgelopen maand, Helper van huis. Hij heeft mij geholpen. En het leukste zou ik vinden als herinnering aan ooit het, uh, het bezoek met ons rugbyteam op 2 km Engeland-Schotland. Nou, Engeland heeft vandaag dik verloren van Wales. Yeah. En ooit heeft het Engelse team voor haar gestaan bij een live concert op Wembley En dat was Kingston Time van UB14. Yeah. Als je dat nummer zou kunnen vinden, dan ben ik helemaal blij... En dan wens ik jou een hele goede uitzending en een hele fijne dag straks. Ik, uh, ik uh, zat bijna te twijfelen dat je zou vragen van welke wedstrijd dat, had, dat zou zijn en zo, uh, maar dat is gelukkig niet zo. De wedstrijd van vanmiddag was uh, Engeland-Schotland, dat heb ik bij mijn maakjes hier een Leiden gezien in het zoekencentrum. Mm. En daar was een welk bij waar ik vroeger mee gewerkt heb en dat was gewoon geweldig. Op weg naar huis, tot de tweede helft thuis kijken. Ja, nu nog wakker, ik heb een paar uur geslapen zo. Het meest vrolijke kan me, kan me geboden worden als je dat nummer gewoon straks even in de loop van de uitzending uh, erop gooit. Nou, ga ik doen, Peter. Komt helemaal goed. Hey, uh, hele fijne uitzending. Dankjewel. En ik hoop u graag nog heel veel te horen. Dat is hartstikke goed. En sterk weer met je Doe het voor de rest, hè. Jo succes. Goed aan de buurvrouw. Hoi. Dankjewel, Dank je wel. Heerlijk. 0800 0800 Lente. Als het lente is, uh, boeken. Als het uh, lekker warm is, ga ik lekker zonnen. Uh, Niks. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk van uh, een wandeling doen ofzo, of zo. Wandelen. In de heide. Dat ga ik nou ook doen. De fiets pakken. Denk ik. rondje rechts plassen. Niks. Helemaal niks. Als het lente is, dan ga ik op vakantie hoor. Wat ga jij doen als het uh, lente is? Het zit er een beetje aan te komen. Het is eind februari. En nou, het zou zomaar kunnen gebeuren dat je volgende week al een beetje lentegevoel hebt. Wat is het eerste wat je gaat doen als het straks lente is? Laat van je horen 0801-121, 0801-121. al een beetje in de lentesferen, bij al beter met de, de grote schoonmaak. Dat heb ik wel voor volgende week gepland, hartstikke leuk. En wat ga je doen? 0801-121, Um, wat ga je doen als het lente is? En ik wil ook nog even doorpraten over die tv-programma's. vind ik wel een interessant fenomeen. Waarom worden tv-programma's gemaakt? Terwijl ze al gemaakt worden. Noordzuid 1121 Om een plaatje aan te vragen hier in 47. Zeg ik, uh, je vraagt en wij draaien. lijken wel een muziekprogramma. Uh, Kingston Town van UB40. Uh, Bart, goedemorgen. Bart. Hey Bart, hallo. Het ging een beetje over het televisieprogramma van vanavond. Ja. Ik denk dat het is gewoon de Nederlander voor dom besluiten. Ja. Dat het inderdaad zo op elkaar lijkt en dat ze denken, ze slikken het wel. Ja, want uh, het ging over uh, het, het programma... Ja, muziek, weet je ja. wel, en dan vragen stellen en een beetje ouwe en. Allemaal hetzelfde eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja, kijk je wel eens naar de soort programma's? Of uh, zeg je van, kijk het maar, ik, ik doe het Ik ben een beetje langs en ik uh, erg me een beetje en... Uh... Ik heb daar geen zin in altijd serieuze programma's. Ik heb ook geen zin in oppervlakkigheid. Dus ik ben een moeilijk ik, consument, ik, ik, denk ik. Ik moet wel zeggen dat uh, um, ik, uh, nu, sinds ik dit programma doe... kijk ik best veel tv nog op zaterdagavond. Omdat ik dan denk van, nou, even nog even zappen voordat ik nog uh, ga slapen. Uh, en dan uh, Want ik slaap altijd voor dit programma. En het valt me wel op dat uh, in mijn hoofd, in mijn gedachten... waren tv-programma's vroeger... Vroeger was alles beter. Maar was het leuker, op zaterdagavond? Volgens mij is het gewoon... Het is allemaal een beetje bagger ik worden. ook, maar ik ben ook een stukje ouder dan ja, jij. Dus ik mag dat ook zeggen. <lacht> ja. Ik vind het heel flauw om te zeggen. Maar volgens ja, ik mij ook. is het ook gewoon zo. Ja, ja maar dat, vooral op zaterdag is het echt... Dat, want ik vind zondag bijvoorbeeld wel weer een leuke tv-avond. Maar op zaterdag er is er echt gewoon niks leuks op. Nee, maar noem even iets van zondag. Want nou is de coach B weer afgelopen. En dan wordt het een nieuw programma. Ik kan er niet over oordelen. Dus morgen... Een nieuw programma op Nederland 2, maar mm -hmm. ja, de afgelopen drie, uh, drie weken is van Cote en Bier geweest. Dat vind ik natuurlijk sowieso. Uh, ja Ik ben half echt fit, dus ik vind het sowieso ja, leuk. Ja, dan moet je. Dat, ja, ik heb daar zelf weinig mee hoor, met Cote en Bier. Ik, uh, ik vind het wel leuk, maar om nou te zeggen dat ik het opzet, nee. Nee, nee oké, okay, dat, dat snap ik ook. Maar even, we gingen ook nog over de lente. Ja, ja, lente. Dat vind ik het wel grappig. Lente, dat is voor mij zoiets van de seks. En ik merkte bij jou toch een soort schroom. Uh, dan denk ik, well, gaat het over de lente hebben en het seks. Ik vond het wel grappig. Ja, merkte, wat voor schroom merkt je bij mij? Nee, ik, ik weet niet. Ik wil, dan ga ik ook niet alles wat ik doe op straat gooien, maar... Nee. Maar... Ja, ik merkte bij rijden was het een stuk losser. Maar ja, maar dat, want, dat, dat is ook zo. Uh, en die, want die is het natuurlijk uh, enorm gewend om, uh, om over seks te praten. En die is daar heel uh, open. in En ik denk wel dat ik dat ook wel heb. Alleen uh, wel nog iets minder dan rijden Nee, maar ik bedoel, dat hoef ik niet per se. Maar nee. ik vond wel grappig, een soort... Uh, terwijl ik heb, met Lenta zoiets van, ja, het is wel een soort... Uh, Seksuele spanning dat hoort wel bij de lente. Of? Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel. Dat hoort wel een beetje bij. Ja, mensen raken toch meer in de moed op een of andere manier als het, uh, als het weer een beetje beter wordt. Er is ook weinig seksis aan natuurlijk als je met je dikke pyjama in bed ligt. Dat is niet heel gezellig. Nee, sowieso. Dat, nee. dat ja. Ja. Ja. Wat, wat ga jij doen als het straks uh, voor het eerst lente gaat worden? Nou, ja, lekker straks. Pak een en. Ja. Dingen. Gewoon de normale dingen, gewoon lekker lente vieren. Ja, zoiets. Ja, ja. Heel goed. Uh, Bart, dankjewel. Oké. Okay. En ik spreek je later weer. Oké, okay, dag Luc. Jo, hoi, Wat ga jij doen in de lente? 0800 1121 0800 Lekker buiten zitten. Echt buiten gaan zitten. Ook een buitje erbij. Uh, roeier, zeilen, uh, de ramen van mijn huis is wassen. Nee, eigenlijk geen bijzonder idee. Op de hei wandelen. En nou ik, nou ik. Uh, weet ik niet. Heel hard bier drinken. Als het lente is, ga ik uh, op het dakterras zitten en de hele dag lekker niks doen. Uh, in de zon zitten, terrasje pakken. Dat ga ik echt als eerste doen. Het valt wel op dat iedereen een beetje dezelfde dingen doet altijd. Gewoon een beetje zitten op het terras, biertje erbij, wijntje erbij. Dat soort zaken en zo. Eens kijken wat Hans gaat doen als het straks lente is. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen. Hey. Uh, stel, hè? het is straks lente. En dan? Nou, dan uh, halen wij uh, de caravan uit de stofwinterstelling. Ah. En uh, een beetje april, mei, dan uh, gaan wij uh, weg. Ja. Dus uh, dan... Uh, waar naartoe? Tot toen al jagen. Ja, waar ga, waar ga en, je naartoe? Uh, dat is uh, wat niet uh, zichtbaar. Dat is gewoon... Uh, we gaan uh, weg met de caravan. En ja. in ieder geval waar we en ik kan een Oostdijk zijn, ik kan een Joegslaviër zijn, maar okay. ik kan ook een Spanje zijn. Ja. Alleen, uh, ik denk aan de, Frankrijk, dat laten wij links liggen. Ja? Oh dat de, ja, de, dat de heb je wel eens een keer Frankrijk. verteld, Jij ja. Ja, ja, houdt niet zo van Frankrijk, hè? of in ieder geval nou, dat, het land. Frankrijk is toevallig stad van de week. De dat mensen. Dat wij uh, geen navigatie mogen gebruiken in Frankrijk. Nou, dan kost je 1500 euro. Als je hem aan hebt, dat vind de... oh. ik van Wij Betaal als de. Uh, vakantiegangers is enorm veel al aan de Franse staat met ja. tolgelden. Als je kijkt, als je naar Spanje gaat, door Frankrijk heen, wat je alleen al krijgt aan, aan tolgelden. Daarnaast moet je nou tegenwoordig allerlei zaken hebben. Uh, Veiligheidsheffies en het helemaal niet. Maar vooral het gebruik van navigatie. Ondanks die uit te staan, uh, krijg je een boete. je krijgt voor 1500 euro. Nou, dat is voor ons belangrijk: navigatie. Mm. Uh, alleen maar de lengte en de breedte gaat en de toetsing. En de hoop kan ik snap die navigatie ja. die over en, en, in staat is. En Frankrijk nou. wil dan niet dat, dat, uh, dat jullie dat gebruiken als. Uh... Ja, dat is in het kort. Oké, okay. dan neem ik niks van hoor. Ik kan het bijvoorbeeld naar de Engels en dan naar Duits, kan ik, oh ja, ik aan maar, maar Frankrijk is er maar één Franse taal. En dat vind ik schandalig. Ja. Oh, ja, dat, dat was <laughs> als een ik een schat. Als ik toch uh, ga, ga verzamelen uh, hoe vaak jij over Frankrijk uh, hebt in dit programma, dan, uh, dan heb ik een heel uur. Ja, nee, maar ik, ik wil alleen maar zeggen dat ik de andere kant uit gaan, want het is ook een kostenaspect. Ja. Ik zeg nou, sorry, uh, we gaan wel de andere kant van Europa. De... Dat schijnt ook de zon. Ja, nee, dat is ook zo. Maken. Nee, dat is zeker, ja. dat, daar heb je zeker gelijk in. En, uh, en, en, maar jij gaat dus gewoon op de Bonnefoy, uh, je pak je gewoon de kerven uit de stalling en uh, dan is het, het piepende bandjes en dan zien we zien wel waar we uitkomen. Ja, het is ook een vooral de veiligheid hè, dat hier voor alles uh, perfect voor elkaar is. En mijn vrouw die uh, had de kerven, mm hier -hmm. de Paoloca, Want het moet natuurlijk wel goed in balans zijn. Hè? <laughs> ja, ja nee, nee, dat is je... heel belangrijk. Ja, is dat belangrijk en... ja, dat je kerven goed in balans is? Ja, dat in ieder geval de uh, uh, rij je goed achter die auto anders om zo te zeggen. Als ja. alles goed met ons is. Ja. dat anders krijg je problemen. probleem in. En ook een beetje anticiperen, uh, uitkijken wat zij uh, uh, zijwind. Uh, dat is het heel belangrijk dat je veiligheid met elkaar bent en niet het dat ding inpakt en dan wegwezen. Nee. Ja weet zelf gewoon dagen van tevoren dat alles klantelijk is. Echt waar? De auto. Dus, maar nee. en, en en waar staat dan de kerf? Want die staat dan nu in de stalling. Maar dan haal je hem uit de stalling nee. en dan zet je hem gewoon ja. voor de deur neer eigenlijk. Ja, ik had er ruimte genoeg om uh, voor de deur neer te zetten hmm. en uh, dan kan ik op schoonmaken maken en uh, alles goed, perfect nakijken ja. en uh, dat is voor ons heel belangrijk. Het lijkt me zo'n eh. gedoe uh, een kerven altijd. Mijn, mijn ouders hadden altijd een kerven en die hebben ja. hem op een gegeven moment weggedaan. Het lijkt me, me zo'n uh, je moet allemaal, het is alsof je een extra huis erbij hebt, in één huis al ingewikkeld. Ach, toen we zijn weken van tevoren, hebben wij de spullen al klaargezet, een je meenemen. En uh, dat is een stukje logica. Het is juist leuk om zo bezig te zijn. Dat geeft al een stuk genoeg, Dat begint al een vakantiesfeer. sfeer. Het leuke is je doet andere mensen spreken, andere generaties, andere culturen. Je kunt zo bepalen wanneer je weggaat, waar je naartoe gaat, wanneer je stopt. Nou, en dat is de vrijheid nou, die je hebt. Dat is mooi van papier. Heb jij het idee dat, dat uh, uh, de Kerven uh, genoeg wordt gewaardeerd door, uh, door, de, door de rest van uh, Europa? Want er wordt altijd wel echt. Wij Nederlanders in Kervens, dat worden sleurhutten genoemd en uh, daar worden ja. altijd grapjes over gemaakt. Ja, maar mensen zijn altijd mensen die altijd vooroordeel hebben. Uh, een hotel is ook prettig, een appartement is ook prettig. Iedereen moet zelf bepalen wat hij prettig vindt. Mm. Maar ga niet vooroordelen van ik hou daar niet van. Ik hou niet van sport. maar ik zal het niet uh, veroordelen. nee uh, Toen ga, ik bergier. maak plezier. Ik uh, doe, uh, geniet van het leven. En hoe je gaat en waar je naartoe gaat, dat moet je zelf bepalen. Ja. Uh, en dat is de vooroordeling. Heb jij een, uh, uh, oh. heb jij een tv in, uh, in de caravan? Ja, ik heb al jaren heb, uh, heb ik uh, satitel, tegen dus jullie programma's waar ik ook ben in Europa, kan ik gewoon ontvangen. Okay. En ik ben gespecialiseerd op uh, ah, ja. in de Digitale technieken, ook de juridische aspecten. Het hadden van het uh, ontvangen van andere ontvangbeelden. Ja. Dat mag niet uh, beperkt worden door de overheid. Dat is een Europese regelgeving. Ja, en ja dus over tv-programma's. Nou, Als ik kijk tot die mensen de uh, Nederlandse tv van wel zeggen, omdat die straks steeds meer eenheid is. Wat is het? En dat vind ik. Nou, als ik kijk uh, de Engelse programma's. Als ik kijk de Duitse programma's. Mm. Als ik kijk de verschil tussen de Nederlandse RTL en de Duitse RTL. Nou, de Duitse RTL is veel beter uh, wat programmeren en uh, mooie programma's. Ja. Het is hier gewoon veel betalen voor, uh, voor een grote als zo. Nou, niet veel betalen hoor. Je hoeft niet veel te betalen. Nou, ik moet luisteren. Als ik kijk, zenders die ik gratis kan ontvangen die in de kabel mensen moet voor betalen. Nou, dat vind ik een beetje onzin. Maar ik vind ja. buiten dat is ook nog een keer dat de Nederlandse onderop achterblijft met techniek. Kijk maar, High Division. Ik kan een heleboel Duitse landse zenders vangen, Engels en Duitsers, noem maar op. Allemaal vrij te ontvangen en high division, de hoogste beeldkwaliteit. En daar loopt Nederland vrij achter. Ja, is dat zo? Ja? Dat wist ik eigenlijk ja. niet. Als ja. ik kijk voor de week voetbal, de Manchester Awards. Nou, die pakken je vrienden en Zenders zendt high Nou, en dan krijg je je receipt, je geeft dan door van bij zender uit naar IT. Dat heeft niks met HT te maken, dat is gewoon SD ⁇ Dus is je betaalt voor iets, wat ze eigenlijk helemaal niet aangeboden krijgen. Dat is een taalprogramma's en programma's in Nederland die uh, volledig een high definition vision nee. Nou, En, te, en dat, vind ik, uh, uh, dat vind ik een kwalijke zaak. Ja, precies. Dus eigenlijk zou je. Ja, de... ja, een paar voorbegaan, drie op grijs. Ja. Nou, fantastisch is een over de van onderbrink. Ja. Nee? Nou, en dat uh, zie je, ik niet in high definition. Nee, dus dat moet je zeggen in high definition. Maar misschien is dat, dat, dat wel heel duur om te maken natuurlijk. En dan moet je dan uh, nog meer gaan betalen als je dat allemaal in high definition ja. zou willen hebben. Ik weet nou, niet hoor, ik heb vaak. geen idee hoe dat werkt met nou. die technieken en zo. Nou, dat valt al mee. dat wordt alleen bondbrengen ingepakt worden. Okay. Maar ik bedoel wel dat kijkcijfers, nou, mm. als je kijkt dat mensen heel veel naar het kijken. Hey, en dan zeg ik, nou, geef dan ook door, van je kijkgeld, we hebben het hoogste in Europa wat kijkgeld betreft, de opschrijf van onder is in dan zeg ik. Uh, de, de, de, de artiesten worden dan die op de hand, er zijn heel heleboel graag cultuur en al die gelederen. Yeah. Dan zeg ik, nou, er wordt een hele wordt er weggesnoept. Ja, ja, maar eh, daar kun je nou, natuurlijk niks aan doen. Dat die, kijk, die, die artiesten, die, ja, dat is ook logisch, dat, die, dat die, die, die hebben gewoon hun eigen bedrijfje natuurlijk. En die vragen gewoon ja, geld. precies. en Dus die dus denken, die een lekker krijgen, Dus die eigenlijk hebben gewoon opgehaald. En daarnaast hebben ze ook nog een keer een bedrijfje om uit die balkenorm uh, uh, uit te komen. Nou, en dat is de hele truc als ze mee bezig zijn. Ja, nou, dat, ah, dat het werkt dat, wel. De aandelen zegt hij dat zijn de twee publieke omroepen. Die hebben daarnaast een heleboel themaprogramma's. Er hebben veel te veel uh, zenders of uh, omroepen in Nederland. Je moet terug naar twee omroepen en dan kwalitatief hoogstaande programma's maken. Hey? En dan ben je dan, dat is echt een jongere zender, dus die heeft een bepaalde doelgroep. Nou, de rest is allemaal een, eenheidsworst. Of je het trots hebt, of je hebt de andere omroepen. Nou, die kunnen veel beter samenwerken. Ja. Yeah. Ik uh, denk wat wij missen. Yeah. Wat wij missen op de tv, is mooie uh, documentantprogramma's, indiscreelijke programma's. Nou, dat vind ik wel op de, de, op de bubbels. Anders had ik voor op de Oostenrijk, ik die niveau. Je en kijkt wel veel tv, TV. Hans. Ja? Je? je kijkt veel tv, je hebt veel gezien in Duitsland en Oostenrijk. Ja, je hebt natuurlijk de dingen een keer zeggen. Nou, ik had een keuze. Ja. Ja. Ja? Ik sta er s'avonds, als je ziet wat bij Nederland is. Nou, het is dus gewoon, gewoon. De, de, de, de terms is er nog bij. Ja. Ik bedoel, dat zeg ik nou, als je kijkt de kijkzevers. Wat vrij voor een aantallen zijn, want wie bepaalt. Want jij ja, iemand kijkt. Ja, dat is een kastje. Ja, ja ik weet, je weet niet of je hey, maar, maar Hans, maar Hans, ik, uh, ik merk al dat ik, uh, dat, ik, dat ik aardig wat mis uh, als ik s'avonds werk uh, aan tv-programma's. Ik ga het even, uh, even terugkijken en dan, dan praten we er later even over verder. Yes? Ja, maar goed. Het uh, is wat BNN is. Ja. Hè, dat is straks een, een programma waar wij nog geen met Aan En daarnaast hebben we nog veel muziekprogramma's. Het is niet alleen tv, maar ja. ik bedankt de muziek die Ja. Hé hey, Hans, ja. dankjewel, ik spreek je later weer. Hè. Ik een goede, mooie website geven. Ja. Kun je kunt zien wat allemaal op is. Dat is www.samtv.nk.nl ja. Oké. Okay. En dan ja. kun je alles zien wat er allemaal te koop is. Nou hartstikke goed, dankjewel, ja. tot later. Hoi, ja, Hoi. Hoi. Hoi. Andere tips. Uh, laten we van je horen, 0800 1121. Wat ga je eigenlijk doen in de lente? Want daar hadden we het in eerste instantie over. En toen ging het ook op een gegeven moment een beetje over televisieprogramma's. Vind ik ook een leuk onderwerp, dus daar kunnen we het ook over hebben. Maar maakt mij niet zoveel uit. 0800 112 0800-1121. Dat is leuk. Aan de andere kant, uh, ik zit er in zo'n studio. Met allemaal microfoons en zo. En aan de andere kant zijn mensen al uh, heel, heel druk heen en weer aan het lopen de hele tijd. Want uh, uh, er komen beentjes langs. Nu nog niet. Ja, als je er zin in hebt om daar uh, dat mee te maken... dan moet je even wakker blijven. Nog, uh, nog een uur, ongeveer anderhalf uur. Uh, want zometeen na zes... Hè, Um, is het een soort uh, vierfeestje. Um, dus geen vierzeven, uh, maar vierfeestje. En dan doen we een soort van zondagochtendcafé. Dus met allemaal uh, leuke bands en daar gaan we even over praten. Maar we gaan vooral veel luisteren en gewoon uh, ja, luisteren naar de muziek en zo. Live hier in de studio. Dat allemaal zo meteen. Um, we gaan eerst nog even doorpraten over de lente en andere dingen. 0800-121, wat ga jij doen in de lente? Kleren kopen. Een beetje trainen en zo. Gewoon voorbereiden op de zomer. Ja, nieuwe kleren kopen natuurlijk. In de zon liggen. De bloemetjes bij te zitten. Ik denk lekker op een terrasje zitten. En lekker gezellig van de zon genieten en zo. Met een wijntje en dat. Slimtjes. Dat ben nog niet. In mijn tuin liggen. Ik het niet weten. Genieten van de zon, denk ik. Weet ik. Niks gewoon. Ja, gewoon drinken. Dan jij toch chillen. Jij toch meisjes. zo. Ja, dat is. Ik uh, het val wel op dat uh, uh, vrijwel iedereen iets gaat doen wat te maken heeft met alcohol. Dat uh, lente en alcohol, één pot nat, dat hoort bij elkaar. 0801121 praat mee deze ochtend. 0801121 En we draaien ook een beetje vrolijke lenteliedjes. Of uh, liedjes waar je blij van wordt. Zoals deze, Blind Melon. No Rain. Mijn melon en No Rain. Ik zit een beetje te kijken, want Hans die, uh, die had net over wat er allemaal op is op televisie. En dan weet ik dus eigenlijk niet zo. Ik kijk dus niet zo verschrikkelijk veel tv. Sterker nog, ik heb ooit mijn uh, uh, vriendin, vrouw, sorry, heb ik geprobeerd te overtuigen van het feit dat uh, wij best die tv weg konden doen. Of in ieder geval, weet ik veel, ergens in een apart kamertje zitten of zo. Dan staat hij niet zo in de woonkamer. Vindt het een lelijk ding altijd en zo. We hebben zo'n zo heel groot... Zo'n uh, televisie nog. En, uh, maar dat, uh, dat, dat vond zij wel een beetje te ver uh, gaan. Maar toen kwam ik wel achter van, ja, ik kijk, ik kijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel televisie. Dus ik zit een beetje te kijken op, uh, op tvgids.nl. Dan kun je kijken wat er allemaal op is en zo. Wat schets mijn verbazing. Vanavond op televisie het uh, Nationale Songfestival. Uh, en dan gaan een aantal uh, acts tegen elkaar strijden om uh, mee te mogen doen aan het... Eurovisie Songfestival? Even kijken. Uh, mee doen Johan Franca, Rafaela Paton, Ivan Perotti, Tim Dousma, Kim de Boer en Pearl Josephson. Die doen mee en uh, nou, die gaan eens uitmaken wie uiteindelijk naar het Eurovisie Songfestival mag. Joris is onze verslaggever en die deelt elke week een geluksdubbeltje uit en hij heeft een favoriet deze avond. Charlie.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 Ja, ja. Het, het lelijke eentje dan, hè, tussen ja. de kandidaten, de zes. Ja, maar je weet wat er met het lelijke eentje is gebeurd, hè? Want ik ben het helemaal vergeten, wat was het ook <lacht> Ja, die werd de mooiste man. Wat hun tegen hebben dus nu, is dat, dat mensen hun al kennen en een bepaalde verwachtingspatroon hebben. Het is bij mij niet... Stilletjes dromen je natuurlijk wel en stilletjes uh, heb je natuurlijk je hoop dat, uh, dat, dat een groot deel van Nederland je gewoon omarmt. Maar eigenlijk ben je al een winnaar van tevoren, ook al word je misschien laatste. Ja, Absoluut. ja, ja? ja. Oh, dat vind jij ook. Ja, vind ik ook, ja.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 Kijk van van uh, Amojean. doet John zonder Mol toch altijd moeilijk, hè? Ja. De laatste jaren was het een ramp, ja. het, hè, het Songfestival. Ja, het was niet echt uh, denderd of zo. Nee. Denk jij dat jij daar veranderingen in kan gaan aanbrengen? Dus ja. We wachten natuurlijk met smarten eigenlijk weer <laughs> op iemand die weer in ieder geval... Het Silvia Rombly was volgens mij een van de laatste die een hoge notering haalde. Het kan wel eens kloppen, of ik dat, uh, dat ook kan. Ik geloof in mezelf. En als Nederland dat ook doet, nou, dan uh, zijn we al uh, een aardig, aardig paar stappen verder, toch? Wat vind je nou zelf het mooiste nummer eigenlijk, het mooiste songfestival nummer. Ik weet niet meer precies hoe, die, hoe, hoe, hoe dat nummer heet. Dingen Dingedom was ook wel grappig, we hebben daar niet van. Hè? Nou, nou. daar denk ik ook gelijk aan, aan Ti-Chin. ti Van Dingen van Dingedom? Dingedom? Oh, ja, nou dat weet ik niet eens. Ik weet, alleen, ik weet alleen het liedje. Moet je nagaan hoe dat gaat bij zo'n festival. Je onthoudt alleen het liedje, niet eens de artiest. O oh, jee. Nee. <laughs> je raakt in de vergetelheid. <laughs> ik heb hier wat in mijn borstzak. Wat heb je in je borstzak? Ja, wat heb ik in mijn borstzak? Heb ik, uh, het is namelijk vrijdag en dan deel ik altijd mijn geluksdubbeltje uit. Oh, wow. Jongens geluksdubbeltjes, van Silver op een rosette. Kijk eens. Fantastisch. Als ik daar niet win, heb ik toch in ieder geval een kleine medaille. Yeah. Ik zal hem uh, opdoen. Mag ook niet maar, van John waarschijnlijk. Nee, nee, ik zal hem opdoen, maar waarschijnlijk zul je hem niet zien. Anders geef nee. je hem aan je zus. En dat doet zij hem op. Ja, dat zal ik maar doen. Als ik dus zondag televisie kijk, dan zie ik dat jij hem op hebt, hè. Dat zou ik echt ik leuk doe. vinden. Ik doe. Ik hoop echt dat je gaat winnen. Want uh, ik kende je niet, maar ik vind je echt een hartstikke aardige kerel. Ja. Top, een blijvertje. Ga ik op jouw stemmen zondagavond. <laughs> ja, is goed. Maar dat geluksdoppeltje geef je dan wel weer teruggaan, hè? Jazeker, beloof ik. Uh, ga jij vanavond kijken, vraag ik me af, naar dat songfestival. Ik weet het zelf nog niet, ik denk het niet meteen, maar jij misschien wel. 0801-121, 0801-121, heet in bed. Ik mis je liefde en warmte, en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft...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 En Guus uh, En ik ben blij dat ik het toch een beetje goed heb gemaakt met Gerst Ooit. Ik had het ook niet echt ruzie, natuurlijk. Maar uh, ooit een keertje. Ach, toen. Ach, joh, toen kwam dat liedje uit. En toen zei ik, joh, wat een stom liedje. En toen uh, heb ik later wel teruggenomen, allemaal. Alleen ja, dan, dan, is, het, dan, dan is het al te laat eigenlijk. Hè? Dan heb je het al gezegd en dan, uh, dan geldt het eigenlijk al niet meer. Alles wat je daarna zegt maakt eigenlijk niet zo uit. Maar ik heb het toch weer teruggenomen. En dat is maar goed ook, want binnenkort uh, volgende week komt Gers langs in BNN Today tussen half negen en tien. Ik weet niet of hij dan ook een liedje gaat doen, maar dan kan ik nog een keer tegen hem zeggen dat ik zijn liedjes best leuk vind. Bagage dragen bijvoorbeeld, samen met Sef, vind ik hartstikke leuk. En over Sef gesproken, dat is één van de artiesten die uit is gekozen door Nassadin Char. En die gaat zometeen tien liedjes uitzoeken in Crack the Playlist. En nu vraag je je misschien af, wie is dat ook weer? Nou, dat is de jongen die dat fucking gauw kalf is aan Die jongen is dat. Stefan, goeiemorgen. Hi. Hallo. Uh, we hebben het over de lente, maar eerst even naar het Songfestival. Vanavond is het, ik lees hier op internet en dan is het waar dus. Uh, Jan Smit is er niet zenuwachtig voor. Uh, uh, en dan denk je misschien, waarom zou hij dan zenuwachtiger moeten zijn? Nou, hij presenteert het vanavond. Ga jij kijken? Ben jij een kijker van het Songfestival? Nee. Toen nee? ik vroeger klein was, vond ik het helemaal super om naar te kijken. Mm. Maar uh, inmiddels al jaren niet meer. Jammer, hè? want ik vond het namelijk vroeger ook heel leuk. Uh, en dan ging... En, en dan, uh, want ik kan me nog herinneren, dan hadden wij thuis de Trostkompas. En daar stond ook, <laughs> ook zo'n lijstje in met, uh, met alle artiesten. Dat was dan wel bij het Eurovisie. Maar goed, dat gold ook wel voor het Nationaal Songfestival. En dan uh, stond alles precies erin wat, uh, wat zou komen. En dan kon je dan punten aangeven. En dan had je uiteindelijk aan het einde van de avond... had jij al jouw eigen top 10 op papier... Toen ja was het dat nog is leuk, leuk. Ja. ja ik vind het gewoon allemaal joh het is, ik weet niet of het nou nationaal of Europees of Eurovisie het doet me allemaal niet het is allemaal zo nep geworden en vorig geproduceerd en dat je weet wie er gaat winnen ja dat is ik helemaal de science politiek geworden toch dat zeg je ja, het is ja. ja. nou ja, dat, dat zeggen ze. Maar goed, die kritiek die was er vorig jaar ook. of uh, Vroeger ook altijd wel hoor. Want dan waren ook altijd uh, dat, dat België en Nederland op elkaar stemden. Ja. En, uh, en uh, mensen in, in de Balkan uh, in het ja, oorlog toen, toen was ik te jong om dat mee te krijgen. Ja. Toen waren het gewoon nog leuke liedjes. <laughs> dat maakt het eigenlijk niet zo blij. Nou, je ja, had vroeger uh, Casey en de Sunshine Band. Die, uh, die hebben volgens mij nog een liedje gedaan. Wanneer Katrina and de Waves hebben een liedje gedaan? Dat was hartstikke leuk. Dat, ik doe alsof ik weet waar je het over hebt. Ja, nou, die ga ik zo even, die ga ik zo even draaien. Ja, ik heb hem hier. hou ik ja Love, Shine and Light heet het liedje. Hartstikke leuk plaat. Oh, dat heb ik gewoon light then, yeah, Ja, dat is toch een leuk liedje. Die hebben we gewoon ooit. Dat uh, was volgens mij laatste, het uh, laatste succes van Engeland uh, inmiddels. Maar goed, dat is het Songfestival. Um, we hebben het over de lente um, deze nacht. Ben jij een, uh, ben jij een uh, liefhebber van de lente of van de zomer? Uh, nou, de lente is, is de aantocht naar de zomer. Dus hou ik van de lente, maar ik ben meer een zomermens. Ja, want ja. Uh, in de lente kan het nog slecht weer. Want, uh, want het mooie van de lente is natuurlijk dat als het dan lekker weer is, dan heb je er ook echt verschrikkelijk veel aan. Want dan is het ook echt net na de winter, je bent er ook zoveel aan toe. Ja, precies. Dan krijg je weer die vitamines binnen en zo. <laughs> ja. Het is altijd lekkerder. Want de zomer is het in Nederland vaak vies warm en, en veel regen en vochtig. En de lente is gewoon knallen. Ja. <laughs> ja. Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar. Jij, wat, wat doe jij in de, in, de, in, de, in de lente en de zomer? Heb je al plannen? Ja, nou, ik ben niet zo lang geleden op mezelf gaan wonen. En ik zit dus in Schiedam nu en ik kraakband. Een oude uh, school. Ja, gezellig. Dat is gezellig. Ja. Maar mijn vader die woont nog aan het strand op Kijkduin in Den Haag. dus uh, Hij gaat op vakantie, dus ik neem zijn huis lekker over. Oké. Okay. Hoe is het om te wonen in een kraakpand in Schiedam? Ja, helemaal geweldig. Ja, dat klinkt namelijk uh, een beetje. Uh, het klinkt niet heel sfeervol, als je het zo zegt. Nou, ik heb het sfeervol gemaakt. Nee, het is, het is 300 vierkante meter voor uh, nog minder euro per maand. Zeg maar. Oh, wacht. word dus je hier ja. Wat doe je met al die ruimte dan? Want je bed is nee, niet joh. heel heel groot natuurlijk. Ja, heel veel muziekinstrumenten neerknallen. <laughs> Ja. En genieten, een geven af en toe, stiekem. ja, ja, ja dat, dan ma ma dus dat mag natuurlijk niet altijd, hè? Nee, dat mag niet. Maar nee. dan toch moet af en toe doen. Ja, precies. Ja, nee, maar anders, anders wordt De het niet Heel fijner regels zijn ja. er om overgetreden te worden. Ja. Ik, ken, uh, het, uh, ik ken iemand, daar ga ik even geen naam van noemen. <laughs> maar die, maar die, had, die woonde in een, in een antikraakpand in, um, uh, in een oude school. Oud-kleuterschool. -kleuter, uh, uh, nou, ja. daar, daar, daar, daar moest iets mee gebeuren, ik weet niet precies wat. Maar... Dus die, die woonden daar met een aantal vrienden. En op een gegeven moment moesten zij eruit van, van de huurbaas. En zij dachten, weet je wat, dan doen we nog één leuk feest om het af te sluiten. We hebben daar zo leuk gewoond met z'n allen zo'n jaar. We doen nog één leuk feest. En ze besloten dat te doen op Oud en Nieuw. Dat was de laatste dag dat ze er woonden. Dus ze hebben dus het uh, hele dorp uitgenodigd om daar langs te komen. Nou ja, op zich de ruimte de stad natuurlijk. Alleen je weet hoe dat gaat. Hè. Als je dan één iemand uitnodigt, ja die neemt dan ook nog iemand mee. En die neemt ja. nog iemand mee. En voor je het weet, uh, stikt het van de mensen. Um, en op een gegeven moment uh, liep het zo uit de hand. Was het was een heel gezellig feestje. Maar toen had iemand in de toiletten, van die kleutertoiletten... hadden ze van die lawinepijlen geprakt en, oh. uh, en aangestoken. Waardoor dus het hele, de hele ruimte ont, uh, ontwricht was. Uh, dat doe je toch niet? Nee, ja, nee, dat is sowieso, bedoel, het, het komt niet zo snel in mij op om bij iemand in huis uh, uh, uh, vuurwerk in de wc te stoppen. Ja, Waar hou je ze ook vandaan trouwens? Ja, nou ja, het was oud en nieuw, dus ja, dat ja, ik ja, okay. ook niet aan. Nee, maar dan okay. nog inderdaad, ja, je doet het, je doet het niet zo snel <laughs> natuurlijk. Um, maar uh, maar zo, zo heftig zijn de feestjes bij jou niet? Nee ja ik weet ook niet of ze feestjes feestjes moet noemen. Het is meer gewoon uh, allemaal mensen met gitaren bij elkaar. Volgens mij ook wat jullie vanavond gaan doen bij uh, ja, 4-7. Ja, ja. Maar gewoon lekker muziek en een biertje erbij en met z'n allen gezellig maken. En dan, uh, op die manier. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Ja. Heb je toch plannen voor, uh, voor festivals of, uh, of doe je daar niet aan? Dit jaar, nou graag, maar ik heb niet heel veel centjes. Dus ook nog niet heel veel concertkaartjes. Lowlands, Lowlands was zo snel uitgekocht. Dat gaat het niet worden. Oh, dan vond ik, Heb jij in de wacht gehangen bij Lowlands? Ja, dat was het niet normaal. Nee. Ik vond, echt, ik vond het echt niet normaal. Ik zat op zaterdagochtend uh, en ik was er vroeg bij. Ik denk dat ik kwart voor elf al, uh, al in de wacht voor de wachtrij stond. <laughs> en, maar uh, ga je dan? Nee, nee, ja, uiteindelijk niet. Dat want is niet toen, nee, Want ik had bijna kaarten. Het scheelde echt niks. En oh. uh, toen uh, vloog mijn browser eruit. Dus, uh, Ook oh, nog? Uh, ja, dus ik had, ik had pech. En ik dacht, weet je wat, ik koop ze gewoon. Dan kan ik ze altijd nog weer doorverkopen. Ja, als nee, als dat, het, het, ja, toch? dat Ja, is een, Dat is de goede instelling. Ja, ja. dat plaatse niets... uh, doet wonderen. <laughs> ja, nee, <maar laughs> dat, uh, uh, nee uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het niet gelukt. Maar bij jou dus ook niet, begrijp ik. Nee, ja, misschien is Pinkpop nog een optie. Oh, ja. Alhoewel ik niet zo'n van ben. En dan een want daar kan je gewoon altijd eten. Oh ja, inderdaad. Ja, ja dat is een in laatste een... moment. Wat zit het ook weer? Een sterfje? sheriffje, geloof ik toch? Nee. Nee, eh, uh, uh, Budapest. Budapest. Nee, oh, nou, goed, weet ah, ik ja. het. Het is een eiland ergens. <laughs> Maakt het toch uit. Hé, <laughs> ja. eh, hey, uh, uh, Stefan, dankjewel. Joe. Ik wens je een hele mooie lente. Ja, en ik ga lekker luisteren naar de bandjes. Joh. Heel goed, zo meteen na zes en dan, dan hoor je ze hier in 4-7. Dankjewel hè. is goed. Hoi, Bye, hoi, hoi. En we hadden het dus over dat Songfestival. Uh, het Nationale Songfestival vanavond is dat. Het Eurovisie Songfestival is ooit een keertje gewonnen. Volgens mij is dat de laatste keer geweest dat ik keek door een bandje. En het heette Katrina and the Waves. En ik had daar zelf nog nooit van gehoord op dat moment. Maar mijn ouders die zeiden al... Oh, Luc, dat is een heel leuk bandje. En dat was vroeger ook altijd al populair en zo. Dus uh, uh, ik kan me herinneren dat zij toen gestemd hebben, uiteraard via Televoting, op Katrina en the Waves. En uh, dat liedje is later een enorme hit geworden en uh, stiekem is het misschien wel het allerleukste songfestivalliedje ooit gemaakt. Love, shine a light. Love, shine light Shine a light in every corner right by her verhaal eigenlijk met die uh, Katrina en de Waves. Zij uh, scoorde in, uh, in de jaren 80 een dikke hit met uh, Walking on Sunshine. Walking on sunshine. Die. En uh, daarna gebeurde heel lang niks. En toen uh, uh, wonnen ze in 1997 uh, het Eurovisie Songfestival. Echt met een toenmalige hoogste score ooit. 10 keer 12 punten. Echt gigantisch succes. En daarna werd het echt helemaal niets meer. Dus die band helemaal uit elkaar gevallen. En die Katrina... Die heeft toen later nog een keertje geprobeerd als Katrina and the Nameless... ook mee te doen aan het, uh, aan het Songfestival. Alleen toen, uh, ja, toen kwam ze niet eens uh, in de finale terecht. En de originele Waves, waar zij toen in zat, die band... die protesteerde ook tegen dat liedje en zo. Dus eigenlijk heel treurig afgelopen. En daarna is er nooit meer iets van haar gehoord. Zometeen, na vijf uur Crack de Playlist met Nasserdin Char... hij is die jongen die fucking gauw koff is dat. En uh, hij heeft echt tien hele vette liedjes uitgekozen. En na zes uur, vier feestjes. Heel eh, leuk, met allemaal beentjes, cabotjes, wat dat. Zeg lachen.